8 uur, Jobboots met het NOS-journaal. In de grote steden van Egypte zijn sinds het einde van de middag honderdduizenden mensen op de been. Het Tahirplein in Cairo staat opnieuw helemaal vol met Egyptenaren. die hun steun betuigen aan het leger en aan de nieuwe tijdelijke regering van Egypte. Enkele kilometers verderop betogen juist aanhangers van de afgezette president Morsi. In Alexandrië zijn bij gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette president. twee doden gevallen. Zeker 25 mensen raakten gewond.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 De oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds heeft volgens een Franse onderzoeksrechter aangezet tot prostitutie. Strauss-Kaan zou met zeven anderen een prostitutienetwerk hebben opgezet. De groep leverde prostituees voor seksfeesten over de hele wereld. Strauss-Kaan had ooit plannen om mee te doen aan de Franse presidentsverkiezingen. Maar na verschillende seksschandalen trok hij zich terug uit de politiek.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 Het weer vanavond nog kans op een enkele onweersbui. Vannacht overwegend droog met mogelijk nevel. Het koelt af tot zo'n 19 graden. Morgen eerst nog zonnig en broeierig warm. In de loop van de dag opnieuw kans op zware onweersbuien. Vanaf zondag rustige weer en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, verkeersinformatie: Er staan een file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Voor Delft-Zuid 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 Twee dingen. Twee dingen. Zomerse gesprekken over optimisme, bevlogenheid en succes tegen de stroom in. Deze week, leven na de sport. Met Kees Grimbergen. Ja, leven na de sport vandaag met Mark Lots als gast. Mark profiel wielrenner, wielrenner van 1997 tot 2005... en nu wiskundeleraar op het Grotjes College in Heerlen. Welkom, Mark. Goedenavond. Ja. Hoorde je die tune goed? Ja, die komt me bekend voor. Die tune, wat, wat, wat, wat doet de Tour de France klakson daarin? Uh, met jou? Wat hij met mij doet? Ja. Ja, dat geeft af en toe nog wel eens een herinneringen... tot ik daar ook uh, vijf jaar mogen rondfietsen, dus uh, ja... Krijg je die associatie meteen of is het ook gewoon een radioprogramma... een flits op de radio in de maand juli... waar 180, 190 man zich uit de naad fietsen? Ach. Jawel, ik heb dat wel meteen, dat geluidje. Ja. Dan krijg ik wel een beetje kribbels uh, in, in mijn benen. van, oe, moet, ik, uh, moet ik naar de start? Uh, ben ik te laat? Uh, moet ik een proloog fietsen? Dat heb je nog steeds. Ja, maar dan is het... Uh, nee, ik, uh, dat hoeft allemaal niet meer. Nou, fijn dat jij hier bent in twee dingen van Omroep Max. Het nieuws van vandaag sprong er iets uit... Uh, ja, misschien iets, het is het 8 uur geweest, maar er stond iets over uh, dat ze dat ze misschien in Nederland ook wel de bonus size willen gaan verbieden en uh, naar Engeland. En uh, dus, dat is iets van de, van de christen-Unie. Uh, niet dat ik daar van ben of zo, maar dat idee dat dat, dat springt er bij mij wel, uh, wel uit. Ja, dat zou ik inderdaad ook wel een, uh, een goed idee vinden. Dat vind jij een goed idee voor al die jonge mensen waar jij aan les geeft en die ja. door op een totaal verkeerd spoor van seksualiteit worden Ja, gezet. inderdaad. Dus als, je, als je inderdaad gewoon intypt van uh, ja, seks of weet ik wat... Dan, en je doet dan op, uh, op uh, play, nou, dan krijg je dingen te zien... Uh, ja, die, uh, die heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, nooit, nog nooit, nooit meegemaakt, dus, uh, en nog dat nooit meegemaakt niet, op de buis of nog nooit in, de uh, echt? in werkelijkheid. En dan ja. denk ik van, uh, dat is niet de realiteit. Dus, het uh, is een vervrongen anders. beeld. Ja. Maar verbieden zou dat helpen? Uh, nou, Misschien tot, tot, tot een bepaalde leeftijd. Ik bedoel, het is misschien voor mensen die, die wat, uh, wat geen vriendin hebben... of geen, uh, geen, uh, geen vrouw hebben, of, of geen man. Of geen, geen, is het een, een uitkomst? Is het misschien een uitkomst, ja. Maar voor kinderen, die mochten daar nog eventjes mee wachten, denk ik. Nou, in ieder geval sprong dat nieuws voor jou uit. En dan uh, groot nieuws in je eigen leven van vandaag of de afgelopen dagen? Nou, Ik, ik draag sinds, uh, sinds twee weken een ring. Dus, uh, ik, je laat uh, hem zien aan je rechterhand, ja, ja. de ringvinger. Ja, en uh, dus, dus ja trouwen dat doe, je, dat doe je normaal ook maar één keer in je leven. Dus, uh, dus uh, na mijn wielercarrière is het, uh, het, het, het trouwen toch wel uh, mijn, uh, ja, een nieuwe stap. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En je meisje is erbij, hè? Ja, die, die zit, zit je. aan de andere kant van het glas. Ja, ja. Stel er even voor. Ja, het is, is Els En uh, ze komt uh, uit België. En uh, toevallig is haar zus... Uh, de, de, de, de vrouw van Carsten Kroon, dus dat, wordt mijn, dat is ook een wielrenner voor de meesten. Dat wordt je zwager? Dat is dan nu mijn zwager, dat ja. dat dus is ook wel leuk. En, uh, en voor de rest is het een meisje die uh, de hele wereld heeft afgereisd. Ze is dus niet alleen qua vriendjes, maar ook qua stewardess. En, uh, en ik hoop dat ze nou het vaste plekje heeft gevonden in, uh, in Maastricht. Want jullie wonen in Maastricht. Ja, we wonen in Maastricht. Twee weken geleden getrouwd, nog een huwelijksreis gemaakt de afgelopen ja, weken? Ja, naar, naar de Kaapverdische eilanden zijn we net geweest. Jongen, je ziet er gebruind en buitengewoon gezond uit. Heb je ja. er ooit zo gezond uit gezien in je topsportloopbaan? Um, even denken, ja, dan zie, dan zie je dat toch wel afgepeigerder nou, uit. Maar wat magert, kunnen jullie en... eruit zien, zeg, ja. als je omhoog bent gegaan? Of. Ja. Hoe vaak heb je de Tour de France uitgereden? Nou, ik heb hem uh, vijf keer had ik al verteld dat ik hem heb ik hem meegedaan. Eén keer ben ik de eerste etappe, ben ik, ben ik heel hard gevallen, had ik mijn uh, jukbeen gebroken. En toen moest ik helaas naar huis toe. En uh, met die andere vier heb ik wel uh, gewoon kunnen uitfietsen. Uitere, ja. Uitfietsen. En ja. dan zag je er niet zo gezond uit als nu. Nee, dan was je echt stuk magerder. En ik heb toevallig vandaag aan het strand gelegen. Maar als ik dat toen zou doen, ja, dat, dat, dat zag er echt niet uit. Je maakt ook een ontzettend relaxte indruk. Komt dat omdat je geen topsporter meer bent? Oh, um, nou, ik, ik denk dat ik altijd wel een, een rustig, relaxe persoon ben geweest. Dus uh, ik, uh, Als ik bijvoorbeeld denk aan, aan, aan Bogert, die maakte zich, Michael Bogart, die maakte zich altijd hartstikke druk om allerlei dingen. En, en terecht ook. Ja. En ik was wel meestal een beetje de tegenpool, de, de relaxe Limburger die uh, in ieder geval zegt van oh, dat komt wel goed, uh, we halen die kopgroep nog wel in of noem maar de relaxte Limburg. Nou, we gaan het over je het leven na de topsport hebben, dan keren we straks weer terug bij de topsport zoals je een bedreven hebt. Hoe komt een Limburgse jongen die van fietsen houdt nu ineens tot leraar wiskunde op het Grozisch college in Heerlen? Ja, ja nou, ik, uh, ik, ik wil natuurlijk altijd wieler aan worden. En uh, ja, op een gegeven moment uh, moest je dan toch een, een, een opleiding gaan kiezen. En uh, ja, aangezien je in, in Nederland dan toch al vrij vroeg op je. Ja, je moet volgens mij op je 16 toch al een beetje gaan ja. kiezen... van ja, wat, wat, wat, wat wil ik uh, tot mijn uh, 67ste, is het nou geloof ik... wat wil ik later ja. worden? En uh, ja, ik, dan denk je er toch niet, niet zo bij na. En ja, dan, dan ga je toch eens nadenken van ja, ik wil graag veel vakantie. Ik wil graag op tijd, uh, op tijd thuis zijn voor de files. Hè. Dus niet om, uh, om zes uur, maar bijvoorbeeld om drie uur. En uh, ja, dan komt er uh, leraar uit de dusval. Okay. Maar waarom wiskunde? Ja, oké, okay, dus, dus ik werd dan leraar en dan uh, ja, welk vak, welk vak, ja... Had geen, ik had nog niet eens nagedacht van gymleraar. Dat had ik op dit moment dus niet, was niet in mij opgekomen. Maar ik keek gewoon naar mijn rapportcijfers. Ja. En dan stond wiskunde. Dat was dan een negen of zo, geloof ik. Oké. Okay. Oh, dan word ik uh, wiskundeleraar. Was je je bewust van die wiskundeknobbel? Of was het gewoon dat cijfertje negen op dat rapport? Ja, dat was gewoon het hoogste punt. En ik denk ik, vond, ik vind kruiswoordpuzzeltjes leuk. leuk. En, uh, en uh, nou, de sudoku's uh, ik noem maar wat. En uh, een spelletje dammen vind ik ook bijvoorbeeld heel leuk. Of schaken. En ja, dan kies ik al vrij snel voor wiskunde. Goed. Je hebt dus een wiskundeknobbel. Je wordt leraar vanuit dat calculerend overwegen... zoals je dat net beschreef. Ja. Lekker op tijd thuis bij moeder de vrouw. Ja. Achter een bakje koffie. Ja. <laughs> uh, grappig dat je dat zo vertelt, trouwens. Hoe maar je bent nu dus leraar. Hoe lang nu? Poeh, um, volgens mij kon ik al redelijk snel aan de bak. Ik, uh, ik moest mijn opleiding nog afmaken. Maar volgens mij vanaf 2006, geloof vanaf ik. Vanaf dus, 2006. Dat is een, een jaartje of zeven. Hoe motiveer je pubers voor het beta-vak wiskunde? Um, nou, ik moet zeggen, dat is, dat is best wel moeilijk. Uh, vooral omdat je... Ja, je hebt zelf altijd gefietst en uh, ja, je was zelf uh, gemotiveerd. En je, je deed overal 100% je best voor. En dan, en dan komen ze tegenwoordig de klas in. Uh, de klassen zijn al te groot. Hè? Dus Het zijn er met 30 man. Je moet ze eerst proberen stil te krijgen. Je moet zorgen dat ze hun boeken bij zich hebben. Uh, je moet hun huiswerk controleren en dan... Dan is al bijna zijn beetje 50 minuten al bijna om. Nee, dat is natuurlijk uh, onzin. Maar dan, ja, hoe moet je ze dan motiveren? Dan, ja, dan probeer je toch uh, een verhaaltje te vertellen over... Uh, ik noem maar wat, de stelling van Pythagoras. Over, uh, tot, het is voor mijn eilandje in Griekenland. Nee. En, uh, ik, het goed verpakken. Ja, je moet het... En werkt goed... dat? Het goed verpakken bij lastige pubers die... Ja, niet de rationaliteit van de gemiddelde wiskundigen hebben. Nee, dat lukt nog niet altijd. Dus ik... Uh, Consequent, consequent zijn moet je zijn. En dat, dat, kan, dat is met, met alles. Dus, uh, met, je moet, ze moeten de spullen bij zich hebben. En ze weten gewoon: van, uh, als, ze, als ze drie keer een spullen vergeten zijn. of drie keer hun huiswerk niet vergeten, ver, vergeten te maken. Uh, dan treed je op. Dan, dan moeten ze gewoon uur nakomen, dat weten ze gewoon. Ben jij Mark of meneer Lots voor de leerlingen? Uh, meneer Lots, ben ik daar. Meneer Lots. Ja. Nou, en ik ben heel benieuwd hoe natuurlijk op het Grotjes College wordt gedacht over jou... door collega-leraren. Wij belden met Hans Laven, een ja, van jouw collega-leraren. Ja. Hans staat al 27 jaar voor de klas en hij typeert jou als leraar. Mark is een, uh, een zeer fijne collega die, uh, die voor mij klaarstaat. Uh, die zelfs bereid is een, uh, een uurtje in te leveren als het mij ten goede komt. Mark ligt goed bij de leerlingen overwegend... Uh, waar Mark wel eens wat moeite mee heeft, is de, de instelling van pubers. Uh, om zich daarin te verplaatsen van, hoe denkt een puber? Wat vindt hij nou? Kijk, bijvoorbeeld als meiden onder elkaar uh, een kibbelen zijn, ja, wat ruzies hebben. Dat vindt hij heel moeilijk. Nou, dan is mijn tip van, luister eerst eens naar alle verhalen. En neem dat een stukje terug, dan lost het zich vaak vanzelf op bij die meiden. Dus iets meer, iets meer rust daarin bewaren. Uh, ik denk dat dat wel helpen. Iets meer rust? <laughs> Mark? Ja, ja ik, ik, ik, heb ten, ik heb toch, toch zoiets van... De, de leerlingen moeten gemotiveerd zijn. Maar met tegenwoordig inderdaad... Dus is, is wat Hans zegt, dat, dat klopt natuurlijk. Um, die leerlingen hebben tegenwoordig ook meer problemen. Hè? Dus uh, Ze zitten tegenwoordig sowieso al met een telefoontje de hele dag te spelen. En thuis uh, ja, zijn er scheidingen. Speelt er van alles een rol. en Dat zijn dingen die je die, ja, als leraar natuurlijk niet ziet. En natuurlijk wel moet proberen... Uh, op te vangen en met hem daarover praten, of met hem of haar daarover praten. En daar heeft natuurlijk Hans volkomen gelijk in. Ja. Maar het is natuurlijk zo, het, het kost allemaal tijd hè, en, en tijd is geld. En dat bezuinigingen is dat gewoon met klas van 30 is dat gewoon hartstikke moeilijk. Ik maak toch nu even de relatie tussen de leraar die omgaat met pubers, die irrationeel zijn, die liefdesverdriet hebben, die ploeteren met de scheiding van hun ouders of wat dan ook. Uh, een, jij bent topsporter geweest. Tour de Frans gereden. Hoog, echt een, een topsporter geweest die eh, doelgericht is, rationeel en eh, die van controle houdt. Typer ik een topsporter goed zo? Ja. Dat is ja. volkomen in tegenspraak met de zoekende puber die nu bij jou in de klas ja, is. Ja, conflicteert dat? Ja, dat, dat, dat botsen in het begin. Uh, botsen dat uh, zeker, natuurlijk wel. En, uh, maar ik, ik, ik ben er pas in gedoken in het vak en. Uh, ja, dat heeft, je moet alles, alles leren. Dus uh, ik probeer elk jaar ook alweer uh, met een goede, frisse start te beginnen. En, uh, en uh, ja, ik heb daar nu nog vier weken de, de tijd voor... om uh, erover na te denken hoe ik het nieuwe, seizoen, uh, het nieuwe, seizoen, het nieuwe schooljaar ga aanpakken. Het nieuwe, het nieuwe uh, wielrensessioen, uh, het nieuwe leerlingenseizoen het nieuwe gaat leerlingenseizoen. aanpakken. Hey, hoe kijken de collega's op school tegen je aan? Als uh, collega die wiskunde geeft of als oud wielrenner? Uh, ik ben nou gewoon de collega wiskunde. Dus, uh, en natuurlijk af en toe dan... Uh, dan komen er wel eens mensen binnen die zeggen: die, oh, leuk wat, dat jij hier op school zit. Die vinden dat dan hartstikke leuk oh, natuurlijk. Maar zijn er leerlingen die nog uh, die van hun ouders horen of die zelf nog iets herinneren van Mark Lotz, de wielrenner? Nee, nee, dat die, uh, nee, die niet steen, dit is niet zo. Het is wel zo dat tot er, tot er wel eens leerlingen naar me toe komen uh, met een pen en papier. En, en die zeggen dan: ja, ik moet van mijn opa een handtekening van u vragen, maar ik weet bij god niet waarom. En uh, ja, dan, dan, ja dan probeer ik dat een klein beetje uit te leggen. En dan, uh, dan kijken ze zo'n beetje raar van... ja, het zal wel goed zijn. En dan, dan nemen ze die, die handtekening mee naar huis <laughs> voor hun opa. En jij ziet de humor daar wel van ik, in. Ik, tuurlijk, ik, ik weet bij God niet waarom ja. ik een handtekening <laughs> ja. van Mark Lots wil ja. hebben. Wat mooi. Hé, hey, wie heeft je aan het wielrennen gebracht? Je vader? Ja, in ja, mijn vader, ja. Dus, uh, die Was hij een verdienstelijk amateur wielrenner? Nee, die, die, die deed gewoon een beetje, beetje lekker fietsen in de heuvels. En, uh, in de heuvels rond? Zuid-Limburg. In Valkenburg ben je geboren. Valkenburg ben ik geboren. En, we gingen op vakantie met de Caravan. En dan gingen we naar de Ronde van Frankrijk kijken. Naar de Abdu'es. Ja. En dan ging ik daar aan Teunis en Steven Rooks aanmoedigen. Je en... hebt daar op Abdu'es gestaan. Ja. En daar ja. teunis ja, en Roeks... Ja, heb ik daar gestaan. Ja. Oh. En uh, beleven we daar ook. Want dan dat was al vaker de rustdag. En ik dacht, daarna nou, kon je dan die renners uh, nog, nog, uh, nog dichterbij bekijken. Ja, dat was heel leuk. Ja. Welke leeftijd ben je als profielrenner begonnen? Hoe oud was je? Uh, volgens mij 23 was 23. ik. Ja, redelijk laat. Zullen we meteen even naar een van de hoogtepunten luisteren uit je? Ja, is goed. Wie dan loopt aan, laten we gewoon eens even luisteren. Misschien kan die komen. En de verslaggevers zijn. Houdtijd. Houdtijd met jou. Ja, Frere zelf vindt hij leuk. En wie komt daar nu? Is dat Lots? Ja, Lots gaat erachteraan. Hoe sterk is die man vandaag zo? Merks, Merks in het wiel erbij. Frere, Lots en Merks. Durft Lots nu uit het wiel van Merks te kletteren? En dan gewoon alles te rijden, totdat hij donker paars ziet. Lots moet komen, uh, daar los, komt Ja, ja daar ja. komt hij. Ja. Wat, Wat doet Verre ik, nu? Ja. Wat doet Verre nu? gaat hij overal ja, overheen? Verre 1, Lots 2, Merks 3. Ja, Waalse, nee, Brabantse pijl. Brabantse pijl, ja. Welk jaar? 2005. 2005, ja. klopt, juist. Verslaggevers? Ja, Mart Smeets en uh, Ducro. Marten Ducro, ja. ja. Het is toch bijna poëzie als hij dan Mart Smeets zegt... kijk of die donker paars wordt. Ja. <laughs> ja. Prachtig, hè? Wat ja. doet het je? Dit, ja Ik vind dat wel mooi natuurlijk. Vooral, uh, Had je het je fragment dat... ooit gehoord? Nee, nog nooit eigenlijk, nee. Oh man, ja. dat, je, dat, dat moet je dan toch iets doen? Ja, ik vind het, ja nu hoor je natuurlijk Mart Smeets en die twee... of die allebei nog op de radio. En, uh, en dan is dit al uh, acht jaar geleden. Acht jaar geleden, nee. Tweede in de Brabantse pijl. Het was, uh, was, een, was, een, was, een, was een mooi resultaat. Ja. Had je kunnen winnen? Is de sprint nee, nee, nee dat is, dit is Oscar Freire. Ja, die is een paar keer wereldkampioen geweest. Nee, die, die is gewoon veel sneller dan, dan ik ben. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Kees Grimbergen. En Mark Lots, Onze gast. Wiskundeleraar, oud-topsporter... Vijf keer meegedaan aan de Tour de France. Vier keer uitgereden. Uh, zilver in de Brabantse pijl. En een topsporter heeft een leven uh, na de topsport. Een van de kenmerken van een topsporter, in mijn ogen... is een winnaarsmentaliteit. Een winnaarsmentaliteit tot op het bot. Desnoods over lijken. Is dat een goede typering? Of... Heb jij een totaal ander idee over de topsporter die jij bent geweest? Um, totdat ik uh, prof werd, toen, uh, had ik inderdaad die winnaarsmentaliteit. Want dan moest je zoveel mogelijk winnen om, uh, om je contract uh, te verdienen. En daarna um, beland je dan toch eerst in een andere rol. Um, ik kwam bij Rabobank en daar reed Erik Dekker en Michael Bogart. En ja, ik, ik, ik was gewoon niet goed genoeg om die eventjes aan de kant te zetten... En uh, vanaf dat moment beschrijf ik het meer als uh, egoïst, egoïsme. Je bent alleen maar uh, met jezelf bezig. En alles om je heen, dat, uh, ja, dat, dat, is, dat is, alle, is er allemaal voor jou, je ouders, ik noem maar wat. Uh, en het enige moment dat je niet egoïstisch bent, is als je voor Michael Bogart rijdt. Ja. Omdat ja. je bent zijn knecht. Ja, dus inderdaad. Maar richting je natuurlijke omgeving, familie, vrienden, ben je beschrijf dus. Hoe ver gaat dat egoïsme? Nou, je, je, dat is alles. Je denkt dat iedereen rekening met jou uh, houdt. Dus uh, als je bijvoorbeeld naar een, uh, een, een criterium naar de tour moet en dan, dan plan jij een bepaalde route uit, ja, dan moet uh, die moet even dit doen en die moet me daar een koffer komen brengen. En, uh, en mijn licentiehelm wil ik graag klaar beleggen. En dan ga je ervan uit dat uh, iedereen dat zo doet. En het erge is, dat dit, op dat moment is dat ook zo. En. Uh, maar gelukkig heb ik dat nou helemaal laten vallen. en ben ik niet meer zo egoïstisch, geloof o, ik. Dat, en je kijkt nu <laughs> heel onzeker naar je meisje. Ja, nee, ja, ik bedoel, dat moeten anderen moet andere over mij oordelen. Dus, uh. hoe, hoe, hoe raak je dat egoïsme kwijt? Je bent het je bewust, je hebt het beschreven. Het is ook voorstelbaar, want je moet winnen. En het is een, het is een helse opdracht, natuurlijk. Hoe raak je dat kwijt, dat egoïsme van de topsporter, dat zo in je zit? Um, nou, ik denk dat je eerst weer eventjes terug met, uh, met je voetjes op aarde moet komen. Um, en ja, in mijn geval, ik moest dus uh, ik moest nog mijn opleiding afmaken. En uh, uh, je was natuurlijk eventjes, je moet even hier weer een nieuwe baan zoeken. En dan, en dan is het niet zo van, uh, ja, Mark Lots, die uh, hebben we meteen een, een, iets nieuws voor klaar liggen. Nee, ik moest dat gewoon zelf gaan zoeken. En dan, uh, ja, dan... dan, dan Kom je, knal je wel eens een keer met je hoofd tegen de muur aan. En dan kom je dingen tegen van uh, wat is, is dat niet voor me klaar en dit en dat. Ja, je, werd en, ge, je werd keihard gewezen op je nederige plaats. Ja, ja. En, en dat is op zich ook niet verkeerd hoor. Dus uh, ja. vanaf dat moment uh, begin je weer aan een nieuwe, uh, nieuw leven, zeg maar eigenlijk. Maar wat bijzonder, dat je die karaktertrek, dat egoïsme dus door hoe je blijkbaar bent opgevoed... toch weer raakte ook. Ja, maar Klotz is niet het centrum van de wereld? Nee, dat is zeker niet. Ik bedoel, dat was, was ik, voordat ik fiets was ik dat ook niet. Dus, dan land je heel langzaam in. Want ja, je bent wielrenner en je moet, je, moet, je moet alleen maar rusten. En de rest, eh, eh, bij wijze van spreken... moeten je, je ouders je, moet je naar bed dragen... Om, eh, om, omdat je zoveel moet, moet rusten. En alles moet voor je gedaan worden. En dan, ja, dan word je misschien vanzelf een klein beetje... Dat begrijp ik. Nou even het egoïsme in de sport zelf... Was je een man die over lijken ging... die geintjes kon flikken om een koers te winnen? Ja, ik, ik, en kunstjes niet, flikken aan je collega's? Ik, ik, ik, ik, ik was niet zo'n zo winnaarstype. Dus nee. Euh, nee. <laughs> dus dat vind ik een heel moeilijke vraag. Uh, als ik, als ik met mijn team aan bepaalde dingen kon, kon helpen... Dan, dan, dan zou ik dat natuurlijk wel doen. Ja. Maar je gaat niet over lijken. Je laat niet iemand uh, een bocht uitduwen... omdat. Uh, uh, ik noem maar wat, uh, iemand de sprint kan wennen of zo, dat, dat, dat, dat deed ik niet. Deed je dat ook niet in de periode op weg naar je profloopbaan... toen je dus goed moest scoren om een contract te verwerven? Ja, maar dan, dan stak je toch al een al, al, al, al stukje met kop en schouder bovenuit, hoor. Dus, je had het niet uh, eens meer nodig? Nee, nee, nee, nee, nee, bij de amateurs niet, nee. Dan stak je toch, ja, dan dat steek je inderdaad wel een stukje bovenuit. Ben je uh, alleen maar blij dat je topsportloopbaan hebt meegemaakt als topwielrenner? Ja, ik, ik, ik ben heel blij dat ik... Uh... Geen enkel gemengd gevoel erover. Nee, helemaal niet. Nee. Het heeft me heel sterk gemaakt. Ik, uh, ik ben... Uh, um, uh, atletisch ben ik daar heel sterk voor geworden. Ik, uh, ik heb uh, jarenlang echt heel gezond geleefd. Hè. Dus, uh... Heel gezond geleefd? Heel gezond geleefd, ja. Drink, Weet je waarom ik, drink... ik die vraag stel? Ik drink geen... Ja, ik, ik snap natuurlijk wel waar jij een beetje op wat Maar in mijn ogen heb ik heel gezond geleefd. Dat vertel. Geen bier? Geen bier, ja. Geen sigaretten? Ook niet. Geen drugs? Nee, geen drugs. Nee. Dus, dus, ja, de leerling... Maar wel een ander soort drugs, toch? Ja, een medicijn. Een medicijn is dat. Welk medicijn heb je gebruikt? Ja, de, de, EPO. <laughs> ja. Wat nog meer? Um, uh, even, moet je even naar, Cortisone volgens mij ook wel eens een keer. Maar dat, is, dat zijn geen, geen zware... Tenminste naar mijn mening uh, geen zware spullen, denk ik. Tenminste, ik heb er nog geen last van gehad. Dus gezond. Ja, je, je zegt zelf, ik heb gezond geleefd. Het gekke is dat ik dat beeld inderdaad niet heb. Jij hebt geen enkel negatief gevolg voor je gezondheid nu. Mm -hmm. Maar in de lo loop van je loopbaan, aan het eind van je profloopbaan... had je natuurlijk wel toch het nadelige gevolg. Je moest zelfs voor de rechter verschijnen. Ja, ja, klopt. Maar dat is gewoon over het bezit. Dat heeft dan niks met je eigen gezondheid te maken. Wat had je in bezit toen? Ja, dat was de EPO, EPO. wat ik thuis had. Als ik, ik woonde toen eh, om een op afstand... Van Nederland, als het, als het daar in de, in de koelkast lag, om daar maar even over te beginnen, ja. was er helemaal niks aan de hand geweest. Want uh, dan kunnen ze je niet vervolgen. Dat is gewoon, uh... ja, in Nederland mocht dat wel, maar in België had ik dus iets in de koelkast liggen, waarvan, waarvan ik dus geen recept voor had van de dokter. En dat kwam je meteen op een strafvervolging in België te staan. Ja. Je moest voor de rechter verschijnen. Je hebt meteen bij het onderzoek al toegegeven dat je ja. dat had liggen in ja. de kast. Ja, ik werd wel een hoekje hoek gedreven. Dat is een heel lang verhaal. Nou niet We gaan niet aan. Heb je ook meteen het gebruik ervan ook toegegeven? Ja, ja ik had niet... Ja, ook 2005 wel. al was dat, hè? Ja. Was je de eerste, die eerste profielrenner die dat zo zei tegen de justitieautoriteit? Uh, ja, toen was het inderdaad nog wel heel, heel miniem uh, met de renders. De meeste renners die... Uh, die werden dus gewoon betrapt omdat ze het in het bloed uh, gevonden hadden of in de, in de urine. En uh, maar ik, ik, ik, uh, ik had het toevallig in bezit. En ja, als je het bezet ja, dat is niet voor mijn uh, voor mijn hond of zo, of voor ja. mijn kat. Nee, je gebruikte van. het heel gedoseerd in lage hoeveelheden. Ja, dus, Waardoor het ook moeilijker traceerbaar was. Ja, het, was, het was in die, de die de tijd was dat inderdaad toen niet. Uh, toen was het na drie dagen was het. Uh, Volgens mij uit je bloed. Ja. Tenminste, ja, daar had ik dan ook natuurlijk maar van horen zeggen. Hm. En, dan, eh, en dan nam je drie dagen de telefoon niet op. Je had toen nog niet de whereabouts. Dus uh, dat je moest laten uh, waar, dus, waar geweest, was je. Ja. En ja in die tijd was dat gewoon uh, allemaal redelijk te doen. Dus, ja. uh, heb je dat dopinggebruik toen toegegeven omdat je wist, uh, ontkennen helpt niet meer? Of heb je het toegegeven omdat je bewust ook uh, een schoon geweten wilde maken? Nou, op dat moment. Uh, had ik geen zin om daar nog, nog verder gaan over te liegen of zo. Dus, uh, want dan had, zou je dan toch altijd de stempel gehad hebben, dan, dan zou ik misschien nou nog fietsen. En dan zeiden ze nog altijd van, ja, maar in 2005 uh, liep die met een, een zakje eepen rond. En ja, had het dan wel zo nou, niet gebruikt. Maar, mm. hè, Dus dat wilde ik gewoon voorkomen. En, uh, en uh, in die tijd was ook gewoon, ik vond het fietsen ook wel zwaar, hoor. Dus ik, uh, het was altijd maar fietsen, fietsen, fietsen. En nu vind ik het leuk om een, uh, om een uurtje te gaan fietsen, maar als je het elke dag moet doen, drie, vier uur of soms wel zes uur... dan is het je werk en dan, ja, dan kijk je er toch weer heel anders tegenaan. Voor twee hoogtepunten in het jaar. Ja. Tweede in de Brabantse ja. pijl. Ja. De Tour de Even France worden. uitrijden. En dan is het, het zes maanden lang afgebeult worden. Ja. Die balans was niet meer. Toen nog eventjes een vraag. Jij... Uh, je rijdt voor de Rabelbankploeg van 1997 tot en met 2004. Ja. Je bent dus onder andere knecht van Michael Bogert. Nou was het dit voorjaar die, die spectaculaire bekentenis van Michael Bogert op televisie. Ja. Jij hebt daarnaar gekeken. Ja. Hoe kijk je daarnaar, Mark? Uh, hoe kijk ik daarnaar? Uh, nou ja, ik, bedoel, ik, ik, ik heb altijd voor hem uh, gewerkt. En ik heb altijd uh, het maximale eruit gehaald om, om hem uh, aan zo goed mogelijk prestaties te, te helpen. En uh, hij heeft dat dan... Uh, hij deed dat ook en hij deed dat blijkbaar ook medisch, dus dat heb ik nooit gezien. Het is niet dat samen op kamelingen van Maar dan zit je te kijken, dan vertelt Michael het hele verhaal in dat uitvoerige interview. Wat denk je dan? Ja, dat is een beetje met alle bekentenissen toen ik dat. Je spontane reactie, je zat te kijken, probeer je ons terug te halen op dat moment in maart dit jaar. Michael vertelt het verhaal. En wat denk jij dan? Ja. Ik dacht toen eerlijk gezegd van ja, stiekem wist ik dat wel. En had ik zoiets van ja, ik, ik, vond, ik zou er niet van opkijken. Dus uh, dat is heel gek, maar ik heb een beetje in dat wereldje gezeten. Ja. En, uh, dus je hebt het nooit geweten van hem toen hij het vertelde. Ja. In, maar dacht jij, ja, gek is het eigenlijk niet. Nee, het, is, het zou niet gek zijn. Nee, dus, uh... ja. Klopt. Um, wat is dan het essentiële verschil tussen de topwielrenner Michael Bogert... en de topwielrenner Mark Lots? Uh, talent ja dus ik, ik had talent, maar hij had gewoon uh, toptalent. En uh, met of zonder heeft, uh, heeft uh, keihard gefietst. En hij is al uh, hij, hij kon ook niet alles fietsen. Zou er ook een verschil kunnen zitten in uh, de lengte waarop je de, de, de leugen levend houdt? De lengte waarop je... Nou, kijk, Michael heeft tot uh, maart 2013 gewacht voordat hij het vertelde. Ja, ja, Jij uh, hebt het al in 2005... Oh ja, klopt. Ja, maar als hij, ik, ik, ik moest het vertalen. En als ik het uh, toen niet hoefde te vertalen, dan deed ik het ook niet. Want dan, dan had je weer uh, had je, je, je, je, je carrière kunnen verlengen. Dus als hij het toen had vertaald, dan was er ook zijn carrière gedaan geweest. Dus uh, dat willen we niet hebben. Nou, er zijn nu veel bekentenissen natuurlijk. Ik zie je wel eens de lichaamstaal van wielrenners en wielderjournalisten... die over die tijd praten. Let je daar wel eens op? Uh, nee, nee, nee. Over dat uh, ze moeten bekennen? Of tot, nou, tot dat ze, die ze... lichaamstaal soms meer zegt dan, zij, dan hun woorden zeggen. Toen, toen ze nog moesten ontkennen, ja. heb ik er eigenlijk nog nooit op gelet. Dus maar misschien je is leuk om te doen. Ja. Hey, uh, wat heeft de sport nou je uiteindelijk gebracht? Je leraarschap? Wat is de grootste kracht die je hebt gehaald uit zoveel jaren topwielrennen? Nou, mijn vader zei altijd: uh, als je als er je, als een je huis aan kunt verdienen, dan, uh, dan uh, heb je het goed gedaan. En ik, uh, ik heb er een dik huis aan, een mooi huis aan verdiend en wat, nog wat appartementjes erbij die ik verhuur. Dus ik, uh, in principe hoef ik me niet zo, niet zo erg druk te maken. En ik, ik werk nog drie dagen in de week, nu op het grootste is. En daar ben ik ontzettend blij mee en, uh, en trots op. En goede herinneringen aan je vader... die je ooit door dat wielerenthousiasme in de heuvels rond ja. Valkenburg... Ja, deze sport heeft gebracht. Ja. Nou, gezonde voortzetting. Nog vier weken vakantie, hè? Ja, wat, ja. Een, wat een luizenbaan dat leraarschap is. Ja, heerlijk. Nee, nee dat, oh. van, dat, dat, moet, dat, is, dat valt toch wel tegen, hoor. Dus, uh, oh, toch wel? Jawel, jawel, jawel. Ja, als je eenmaal, eenmaal draait in het schooljaar... Ja. en dan zo'n klas met 22 pubers... Die 22, stelling... noem, noem dan wel 30 mensen zeggen. Ja, ja, en dan uh... 30 man de stelling van Pythagoras uitleggen ja, die, die het niet willen horen. Ja, ja. <laughs> Pas over vier weken. Het was aangenaam om met je te spreken en uh, dank voor je openhartigheid. En, ja, het uh, was heel leuk, Kees. Ja. Dan gaan we naar uh, uh, nou, volgende week. Eerst even, de volgende week een nieuwe serie in twee dingen gaat niet meer over topsporters die terugkijken op een loopbaan... maar we gaan uh, naar de recherche. Een week lang uh, mensen die in het onderzoek uh, groot zijn geworden. Maandag is de eerste gast Peter Erde Vries. En straks BNN Today met Luc Iking. Wat gaan jullie doen, Luc? Wat was die stelling van Pythagoras ook alweer? Wat was de stelling van Pythagoras, Mark? A-keraad plus b is zeker Ja, dat is goed. Daar nou, gaan we het niet over hebben. Ik was toch even nieuwsgierig of die het dan wist. Uh, we gaan het straks hebben over uh, armoede in Nederland onder andere. En we hebben het over uh, uh, het porno-kijkverbod in Engeland. En we hebben het ook over Chris van der Veen. Die is net terug uit Rusland waar hij een tijdje gevangen heeft gezeten. Dat allemaal zo meteen in BNN Today. Dit is Radio 1. E. Ja, en het is uh, half negen naast mij.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 Praktisch niet uitvoerbaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is twee over half 9. Goedenavond. Weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in BNN Today. He's up. Vrijdag sluiten we in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doen we, zoals altijd, met uitgesproken gasten, spraakmakende onderwerpen en fijne muziek. Chris van der Veen is blij dat hij weer in Nederland terug is. Eerder deze week werd hij in Moermansk gearresteerd tijdens het maken van een documentaire over homo's in Rusland. En vanavond is hij hier. En verder bespreken we natuurlijk de Royal Baby. En we werden deze week slachtoffer van een heuse hittegolf. En NOS op 3 nieuwslezer Biem Buijs zit aan tafel, muziek meegebracht en ook voor ons het nieuws gevolgd. Goedenavond. Goedenavond, Luc. Even een klein Tipje van de sluier wat betreft muziek. Wat, ga je, ja, wat, ga, wat heb je meegedaan? Ja, ik dacht, uh, ik zit eindelijk eens een keer op een, een nieuwszender, dus ik neem alleen nieuwe muziek mee. Ja. Dus zoveel mogelijk nieuwe muziek. En uh, het thema is gewoon plakavond. We kabbelen er wel de heen. Ja? Volgens mij en dan we het wel vol. <laughs> kabbelen en plakken. Ja. Heel goed. Je houdt ook van hip hop. Ja, ik hou heel erg van hip hop. Al uh, sinds begin jaren negentig hele harde hip hop. Ja. Met mannen met capuchonnen op. Maar, um, nou, misschien als we er nog aan toe komen. <laughs> maar ik houd, het beschaafd. Maar dan draai, draai jij thuis hele snoeiharde hip hop als je terugkomt uh, van uh, ja, in de ochtends als ik in de auto zit, als ik aan Vroege dienst heb, dan sta ik om kwart over vier op. En dan uh, keihard raampjes dicht. Want anders is het overlast in Hilversum. Maar dan, uh, dan rij ik naar mijn werk. Ja. Goed. Ik zijn blij dat je het bent. Je hebt een klein beetje last van je stem, maar dat gaat vast goed komen deze avond. Gaan we naar de sport. Robert Meder, goedenavond. Ja, nog gevolgd van Almere. Almere? Ja, van schaatsen. Ja, natuurlijk. Ja, gedoe, hè? Nou, een heel enorm gedoe. Ja, en zijn Friesland niet blij mee. <laughs> Almere wel, ja. hoor ik. En Almeer, ja, dat <laughs> ja. is uh, zeer juist en correct. Uh, niet meer in Tiel van Heerenveen. Vooralsnog, KNSB en NOCNSF kiezen voor Almere als vestigingsplaats. Dus voor dat nieuwe schaatsstadion. De onderhandelingen met Almere zullen snel beginnen. Tenminste, dat zegt de KNSB-voorzitter, Duplet Terpstra. En dat hoort inderdaad ook bij toch uh, de financiële onderbouwing. Want dat blijft tot het recht uitgepunt. We kunnen van alles willen, maar geen uh, ijsstadion uh, Paar sprake is van alle luchtgestel. Ja, klinkt dus uh, nog steeds niet als een definitief besluit. Zometeen langs de lijn veel meer. Morgen uh, begint het nieuwe voetbalseizoen alweer met de strijd om de, de Johan Cruijffschaal in de Amsterdam-Arena. Ajax tegen de bekerwinnaar AZ. Een prijs waar niet erg veel belang aan wordt gehecht over het algemeen. Maar Ajax-coach Frank de Boer wil hem toch graag winnen. Zeker omdat de strijd om de schaal tot nu toe altijd door hem werd verloren. Waarna die dan weer wel kampioen werd met Ajax. Ja, zeker. Uh, ja, of we dan de goden <laughs> moeten verzoeken, maar ik geloof daar eerlijk gezegd niet nee, in. Ik wil gewoon elke prijs winnen die uh, valt te winnen en daar hoort de jong kruis geld bij. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor de coach van AZ, Gert-Jan Verbeek. Maar natuurlijk is de wedstrijd ook een mooie test voordat het seizoen van start gaat over een paar weken. Uh, over een week om precies te zijn. Verbeek is benieuwd hoe zijn ploeg voor de dag komt. Oefenwedstrijden zijn allemaal leuk en aardig. Getaffen, goede tegenstander, denk je van tevoren. Ja, en als je kijkt hoe makkelijk we op een gegeven moment de voorsprong komen... en hoe de wedstrijd dan verloopt tegen tien man, tegen negen man... dan is dat nog geen enkele idee. Dit is een wedstrijd waar gaat het om. Het gaat om de prijs. en Dat is een vertrekpunt naar de, de volgende wedstrijd. En, en dat is Herenveen voor de competitie. En dan alweer heel snel Ajax thuis. Ja, morgen dus de strijd om de Johan Kruisgaal vanaf 8 uur te volgen op Radio 1. Lekker hè, dat is voetbal weer gaat ja, beginnen. Ja, vind ik wel. Ja. Ja, moest je een beetje ja. afkicken? Nee, nee? nee we gingen moeiteloos over in de, in de Tour bijvoorbeeld. Dus ja, ja, maar toch vind ik voetbal toch wel anders. Als dat weer begint dan... ja, het is een beetje tegen het einde, bent een beetje zat. Ja. En net als dat je bent aan het feit dat je het zat bent, begint het toch weer te kriebelen dat je denkt van, wacht wel weer beginnen. Volgens mij hebben we ook net al anderhalve maand geen voetbal gehad. Ja, zo, eh. we hebben het EK natuurlijk al gehad. Voor de, EK voor vrouwen hebben we gehad. Confederations Cup -e hebben heb ook gehad. Jong-Aranje hebben ook nog Wat heb je eigenlijk een boosje <laughs> niet? Volgens mij hebben we gewoon één week, alleen deze week geen voetbal. <laughs> het waren zeven lastige dagen, maar het is ongelukt. Wim, de gasten van deze avond. Ja, het is uh, 37,8 graden Celsius in de studio als ik hier op de grote thermometer kijk. Uh, het zweet guts langs de wanden en langs ja. de benen van onze gasten, maar ze zijn er toch maar mooi allemaal. Ze zijn niet zo gek ook, want als bioloog weet je zoveel van het menselijk lichaam dat je de hitte makkelijk de baas kunt. Als economiejournalist raak je hoogstens nog in paniek van een oververhitte conjunctuur. En als je deze week nog in een Russische cel zat, dan houd je het hoofd in Hilversum ook wel cool. Vanavond hier aan tafel bioloog en wetenschapsjournalist Heerde Boersma, economiejournalist Frederike Hegger en Gronings gemeenteraadslid en documentairemaker Chris van der Veen. Welkom allemaal. Chris, ik begin even bij jou, drukke week gehad. Ja, hele drukke week. Wat kwam er allemaal op je af? Uh, ontzettend veel media. Van de ja? New York Times tot de Volkskrant, dat weet ik veel wat. En hoe gaat het dan? Die, die, die, die bellen je plat de hele tijd. Ja, maandag uh, nam het echt een uh, enorme golfbeweging op heel Twitter en Facebook en weet ik veel wat. En mijn telefoonnummer stond blijkbaar overal, dus iedereen wist me te vinden. Ik heb een enorme perslijst in mijn uh, telefoon uh, inmiddels. Ja. En uh, ja, dat ging, dat ging echt een één stuk door nog steeds. Maar ja. jij gaf ook echt een uh, persconferentie. Dat was ja. helemaal officieel. Ja. ja, dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Maar de, uh, nee, dat was wel heel tof dat het uh, kon op het stadhuis. Want uh, dan was je er ook in één keer van af. Je dacht, laat, laat ik het niet achter elkaar doen, maar gewoon alles in één keer ja. hebben we ja. het gehad. Ja, precies. Oh, ja. Weet je trouwens dat je nummer online stond ergens? Ja, dat heb ik zelf gedaan. Oh, okay. ja, nee, anders kom, kom, ja. je, dan kom je dan ineens achter. Ja, ja, precies. Ja. Goed dat je er bent. En je hele verhaal horen we zo meteen. En uh, we gaan ook met de rest praten. Uiteraard maar eerst muziek. BNN today. Zet een Punt. Achter de week. Ik ben benieuwd, Pien. Ja, zullen we eerst maar even gaan, uh, gaan wegdromen. Uh, Goldfrap, zegt die naam je nog wat? Ja, ik, ik draaide het vroeger wel eens. Ja, ja, duo uit Londen, maar eigenlijk draait het alleen maar om de zangeres. Zwoele zangeres, Alison Goldfrap. En er komt een nieuwe album aan in september, Tales of As, Het staat vol met um, dit soort liedjes dat je zometeen gaat horen. Opgenomen in een studio op het Engelse platteland. En het is, ja, het is melancholie, het is romantiek. Uh, het nummer heet uh, Drew. Het nummer heet Drew van Goldfrap. Alle nummers op die nieuwe CD die in september komt, zijn vernoemd naar iemand, personename. Behalve één nummer, dat heet Stranger. Nou, een mooi conceptalbum, Goldfrapp. Wim, het eerste onderwerp van deze avond. Ja, in al onze buurlanden kan het al met een uh, zogenaamde NIPT-test... al na acht weken vaststellen of je ongeboren vrucht bijvoorbeeld het syndroom van Down heeft. Hier bij ons mag het nog niet, maar uit een onderzoek van NCRV's Altijd Wat... bleek deze week dat een ruime meerderheid van de zwangere vrouwen die mogelijkheid wel wil. En deze filosoof legt uit waarom hij vindt dat de test er zo snel mogelijk moet komen. Je wil dat kind garanderen dat het een leven heeft zoals alle andere kinderen... Als blijkt dat een kind met ernstige beperkingen geboren gaat worden, dan vind ik dat je moet overwegen om die zwangerschap af te breken. Omdat je het kind daarmee als het ware onrechten aandoet. En de PvdA wil nu ook dat minister Schippers... dus van uh, Volksgezondheid haast maakt met de invoering van de NIPT-test. Maar die lijkt daar nog weinig trek in te hebben... en wil zich eerst uitgebreid laten adviseren. De NIPT-test dus, hidden bioloog. NIPT. Ja, oké, okay, laten, laten we het zo doen in plaats van NIPT. Uh, jij hebt je, je jaren geleden al in die test verdiept. Leg even uit, hoe werkt dat? Uh, nou, het is zo dat... In het, in het bloed van de moeder zeggen, zit ook een heel klein beetje DNA van het kind. Yeah. En dat was altijd zo weinig, dat kon je, er eigenlijk niet, dat kon je niet scheiden. Dat lukte niet. Dus, uh, dus wordt, werd er altijd een test gedaan dat je echt uh, naar het kind moest kijken... of dat je met een vruchtwaterpunctie uh, uh, in de baarmoeder ze moest prikken. Mm -hmm. Maar nu de techniek is voortgeschreden, lukt het dus wel omdat ja, DNA wat in het bloed van de moeder zit... Uh, ja, te, scheiden, of te scheiden, maar in ieder geval te, te, eruit te pikken, ja. te analyseren. Dus nu kan je door alleen maar bloed van de moeder af te nemen... iets van 20 milliliter, in, die, in dat bloed kijken of er wat met dat kind aan de hand is. Of die een chromosoom teveel heeft. Bijvoorbeeld het syndroom van Down, die ze het bekend. Maar er zijn nog een aantal aandoeningen waar het chromosoom verdubbeld kan zijn. En nu kan je dus heel makkelijk, heel betrouwbaar en heel veilig... kijken of dat kind na acht weken... of eigenlijk is het na tien weken, want het is na acht weken kan het gesembeld worden... En dan duurt het ongeveer twee weken. Dus in week tien kan je dan weten of het kind syndroom van Down heeft. Oké, okay, drie voordelen. Het is uh, vroeger en het is betrouwbaarder en het is ook nog uh, minder kans op risico. Ja, ja het is wel veel veiliger is misschien wel een van de belangrijkste. Ja, want bij die andere testen, je hebt de combinatietest, is er uiteindelijk kans op een miskraam. Ja, dus dan nog niet bij die combinatietest zelf, het maar als, het dan, het ja, precies, als er dan een hoog risico op komt, is, je krijgt dan een kansberekening van 1 op 10 of op 1 op 20 dat je, dat je, kan, dat je kind Down heeft. En dan moet je een vervolgtest doen. En dat is dan een vruchtwaterpunctie vaak. Dus dan moet je echt met een uh, naald uh, de baarmoeder in. En daar is een kans van ongeveer een half procent op een miskraam. Okay. En dat is best wel veel. Dat betekent dat 20 tot 50 vrouwen in Nederland jaarlijks een miskraam oplopen door die test. een dus, uh, simpele vraag. Waarom hebben wij die test ja, nog niet? Het, het, het, bizar. Ik, bedoel, het, ik vind het fascinerend dat, uh, dat Schippers daar zo moeilijk over doet. Ik bedoel, om, omliggende landen mag het, kan het. Dus je hoeft ook niet eens advies in te winnen. Je kan gewoon naar het buitenland kijken hoe betrouwbaar die test is. Dus ik vind het echt. Ja, ik kan er geen verklaring voor voorzinnen. Het is bijna crimineel dat ze, dat, dat ze zo lang dat wachten. Ja, want in andere landen uh, om ons heen hebben ze wel zo'n test. En, ja. en maken ze er gebruik van. Ja, en zelfs heel veel Nederlandse vrouwen gaan de grens over naar, uh, naar België... om zich daar te laten testen. Oh. Dus, uh, en je ziet het zelfs, ja, dat, en of naar Duitsland of zo. Dus eigenlijk in al onze omringende landen uh, wordt die test aangeboden. Omdat die gewoon beter is nu ben jij uh, uh, bij een arts in België geweest, die heb je gesproken en um, uh, die werkt bij een bedrijf die dit soort testen uitvoert en die zegt ook van ja ik, heb wel, ik krijg wel eens monsters uit Nederland dus die ja. worden eigenlijk stiekem de grens over. ja dat is echt een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid in Nederland. er zijn wat hij wist in ieder geval vier ziekenhuizen in Nederland in Amsterdam, Eindhoven en uh, Enschede die al zoiets hebben. ja we kunnen er niet op wachten. het is gewoon te crimineel, het is te, te, te risicovol om ze als er een betere test is, nog die oude test aan te bieden. Dus die zeggen of van, nou, die, die, die, die lobbyen actief van ga maar gewoon naar, naar België toe, of ze nemen zelf bloed af en sturen dat naar, naar België toe. Hm. Dus zij we echt zoiets, dus, ja we kunnen gewoon niet wachten op, uh, op schippers, dit is gewoon te risicovol. We hebben vier minuten lang halleluja gezegd over deze test. Dat het er moet komen. Maar er <laughs> moet toch wel iets zijn wat er mis is met zo'n ding. Zou je denken, Frederike, jij, zou jij het doen als jij zwanger bent? Ja, ik, ik voelde hem al aankomen. Ja, je bent de enige is, vrouw in de Ja, dan krijg je dat. Ja. Um, ik denk het wel. Ik ja. vind het lastig inschatten. Ik ben nog nooit zwanger geweest. Het zit nog niet echt in de planning. Um, dus ik ik zou het niet uh, uh, ik vind het een moeilijke keuze maar ik denk het wel ik denk dat ik het wel zou willen weten zeker als het veilig is maar het duivelse dilemma is natuurlijk wanneer zeg je uh, uh, nee ik, ik, ik wil dit kind niet en ik uh, ja uh, ja daar uh, kan we gaan abortussen ik... uitvoeren ja daar kan ik me ook eigenlijk helemaal niks bij voorstellen. Omdat als je eenmaal zwanger bent, dan hou je ook van het kindje. Mm -hmm. Denk ik al. Um, dus dan wordt het hartstikke moeilijk om samen, want het is wel een beslissing van samen, denk ik. Om het weg te laten halen, mocht het kindje Down-syndroom hebben. Ja. Uh, maar ik vind wel dat het goed is dat zo'n tester komt, als hij er komt. Omdat ik. Uh, vind dat vrouwen uh, de keuze moeten hebben en uh, uh, moeten kunnen laten testen zonder dat er iets fout gaat. En deze, deze ja. keuzes zijn natuurlijk ook niet nieuw, want nu kan het ook al en het is alleen niet zo veilig. Maar nu, deze hele ethische kwesties zijn natuurlijk niet nieuw voor deze test. Wat er wel tegen wordt gez uh, gezegd, is dat er dan wel een enorm maakbare samenle uh, samenleving komt. Want ja, er zijn uiteindelijk, dan, dan is er geen kind meer die het syndroom van Down heeft. Dat is natuurlijk goed, maar aan de andere kant is dat ook wel apart, omdat je dan maar kiest. Ja, dat is een vrouw, je wel, natuurlijk is niet wil. Als je, er was laatst een documentaire, Altijd Wat, ging hier ook over. En daar had ook een enquête geweest. Het is nog steeds zo dat 30% van de vrouwen het, ondanks dat ze het zouden weten, nog steeds niet weg zouden laten halen. Dus het is helemaal niet zo dat het, dat opeens iedereen zou beslissen. Ik wil geen kind met Down. maar dit, Het gaat dat, echt alleen om die keuzevrijheid. We, we hebben zo meteen een fragmentje eruit. Maar in Altijd Wat zat ook inderdaad uh, een vrouw uit Denemarken. En daarin, dat uh, die was, uh, had een kind met het syndroom van Down. was een van de enigen nog in Denemarken. Ja. Die het eh, down-syndroom had. En daar moet je wel voor oppassen. Maar toch vind ik het wel een beetje een, een oneerlijke vergelijking. Want het is nu zo dat je ook al die keuze hebt om te laten testen. Alleen nu heb je een gevaarlijke test. En zouden we dan nu moeten zeggen. Nou we hebben een betrouwbare test. Laten we die maar niet invoeren. Want dat zou betekenen. Laten we maar die gevaarlijke test houden. Want dat zou betekenen dat er nog wat kindjes met down zijn. Weet, weet je wat er wel een verschil is? Ik heb het vorig jaar zelf meegemaakt, want ik ben uh, vader geworden en mijn vriendin is al wat ouder. Uh, er zitten heel veel stappen tussen voordat je echt moet gaan nadenken. Um, voordat er echt een resultaat uitkomt. En je komt eerst met een soort kansberekening. Dus het stelt eigenlijk heel lang een beslissing uit over uh, wil ik het wel of niet houden. En dat is ook wel een beetje fijn. Want nu hoor je natuurlijk gelijk, kan ik me voorstellen. Ja. En het, het is volgens mij de allerlastigste vraag die je ongeveer in je leven kunt maar krijgen. Maar het is lastig als je hem pas in week 16 krijgt in plaats van week 10, toch? Ja, ja want het is zo'n soort rem erop. Het is een soort, uh, ja, ik, ik, bedoel, ik probeer ja. het niet goed te praten... maar kan me voor, voor, het geeft wel meer rust dan nu al ja. binnen acht weken. En het is ook heel toegankelijk als ik het zo hoor. Ja, het is nog wel twee prijzen. Even, even, dus ik weet nu okay, dat bijvoorbeeld die combinatietest... nu wordt niet vergoed in Nederland. En ik weet niet hoe dat zou gaan met deze NIPT-test, maar deze NIPT-test kost iets van 600 euro. Dus ja. als die niet vergoed wordt, zou, zou er nog best wel kunnen zijn dat er heel veel mensen alsnog kiezen. Van, ik vind, ja. Die combinatietest wordt ook niet door iedereen gedaan en die ongeveer 150 euro ongeveer. En die, de, deze test zou dan eigenlijk, vind jij, ook vergoed moeten worden door uh, de overheid. Ja, dat zou ik dus bij die combinatietest ook al wel graag zien, inderdaad. Dat je ja. gewoon echt die keuzevrijheid geeft. aan de. Want nu beslissen heel veel mensen op basis van hun inkomen of op basis van uh, of, ze het, of ze het kunnen of willen betalen om het niet te doen. Dus ik zou het graag voor goed zien voor iedereen. Nu is het alleen voor goed voor als je ouder dan 36 zo bent... Zouden, ja. of een risicogroep bent dat je al een kindje met down hebt of zo. Ja. Maar ik zou zeggen, doe het voor iedereen. Over de samenleving met, uh, uh, waar, waar kinderen niet, niet meer het syndroom van down hebben bijvoorbeeld... Uh, had deze moeder iets te zeggen in altijd wat. Want voor toekomst kan je je kind dan bieden in zo'n samenleving... waar en hij acceptatie moeilijk zal zijn, maar waar ook... een Samenleving waar de zorg en de begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden... Ja, die zijn er dan, die dat wordt toch beperkt. Kennis verdwijnt, ervaring verdwijnt. Ja, en nou, uiteindelijk hebben ze gewoon toch veel uh, zorg en begeleiding nodig... om zich te kunnen ontwikkelen. Snap jij de zorgen van deze moeder? Ik snap het zeker, maar ik blijf dan zeggen... Van, ja, wat, wat is dan het alternatief? Zeggen van, nou, dan laten we het maar bij die schadelijke, gevaarlijke test... want dan blijft die kennis er wel. Dat vind ik een heel oneigenlijke vergelijking. Ik snap haar zorgen, en daar moet je ook heel goed op letten... maar... Maar zegt die test, test ook iets over de ernst van? Nee, de, de test, test. Nee, nee, nee, nee. Dat kan het nog helemaal niks. Alleen of je dat chromosoom er extra bij hebt, ja, ja. En niks over de ernst. En dan is het. Ja, dus het gaat om mij betreft echt alleen om keuzevrijheid van die vrouw. Ja, maar de vraag is natuurlijk ook is als, als er een soort van sociale druk ontstaat om om je kindje te laten verwijderen als uh, als het ja. Down syndroom heeft, hoeveel keuzevrijheid heb je dat dan? Dat is een goede vraag. Dat inderdaad. Dat, daar heb ik ook geen antwoord op. Dat moet je wel heel even oppassen, inderdaad. En ik snap die filosoof die in het begin, die vind ik wel zo'n lomp. Ja. Dat het ook. Dat, dat ja, dat is zelfs bedoeld in de serie. Ja, uh, Die net in ook de, even, de even die quote uh, zei dat het. Die vond inderdaad dat, een, dat je een kind met down-onrecht aandeed. Nou, dat vind ik echt onzin. Voor mij heeft zo'n kind van down uh, net zoveel recht om te leven. Dus sowieso zo, zo zou ik er echt niet in willen staan. Maar het gaat, voor mij betreft, echt om die keuzevrijheid van die vrouw. Ja. En die wordt vergroot doordat je een veiligere, betere test aanbiedt. Chris, jij zit in de politiek. Uh, gemeenteraad, ja. ja. Uh, wat, wat zegt het eigenlijk over Nederland dat het bij ons zo lang duurt? Voordat deze test er is, terwijl alle andere landen zo'n test al hebben. Ja, ik las dat de minister inderdaad het advies van de gezondheidsraad wil afwachten. En dat duurt geloof ik wel weer, een, uh, dat is in september. Dan moeten ze een rapport schrijven. Ja, en dat Kan tot 2015 duren. Ja. ja, dat is belachelijk. Maar dat zegt alles over Nederland en onze bureaucratische molen, denk ik. Wij doen daar altijd Zoals heel lang die, over, over dat soort rapporten, kadernota's en noem het maar op. Die, die gasten België, die zijn inderdaad. Het is gewoon goed dat wij geen, al heel lang geen regering hebben. Dat wij nooit <laughs> een regering hebben. Dat kunnen we toch niet van doorzetten. <laughs> ja. dat die die, die, die, die drukken altijd zijn dingen ja, gewoon door. door. Ja, ja. door. Ja. Toch geen controle meer. De NIPT-test dus, we gaan afwachten voor wanneer uh, hij er is. BNN Today zet een punt. Achter de week. En we gaan een plaat draaien. Ja, ja, het is tijd voor re reggae. Hey. Het is weer helemaal terug. Hittegolf oh nee. in Engeland. En dit wordt gedraaid op de Britse radio. Shy Effects en Too Soon. Uh, Zag je zijn hoofd op mee te klikken. Ja, ja. Is dit nieuw? <laughs> ja, dit is heel nieuw. Shy Effects is eigenlijk een, een drum en bass producer... begin jaren 90, Maar zijn opa zat in de reggae... en hij gaat nu zelf ook die kant op. Too soon met uh, zanger Liam Bailey. Ah, en, en hoe kom jij aan je muziek? Hoe vind je dit? Um, ik had dit eigenlijk uh, via de Britse BBC Radio One Extra opgepikt. Maar ze draaien nu op alle BBC Radio je <laughs> naar BBC Radio One Extra, dan, dan, dan, ja, dan ga je echt naar nou op zoek. Ja, je, als, het, als de kleine op bed ligt, dan zet ik mijn koptelefoon op... Ik ga een beetje nieuw muziek luisteren. Oké, okay, we hebben dus mellow-achtige muziek gehad, reggae gehad. Wat, wat zit er nog in het vat? Um, jazz. Ah, jazz. Jazz, ik zie de duim omhoog gaan ook nou, trouwens. <lacht> ja, <uit de> <lacht> Zometeen meer Be It And We gaan praten over armoede. We horen het verhaal van Chris. En we hebben het ook, dat moet eventjes, het afscheid van Twan van Peperstraat. Hebben jullie het gezien allemaal? Er wordt ja. geknikt, instemmend geknikt. Ja. Gaan we straks over doorpraten. Helaas. Was, <lacht> was een bijzonder afscheid. Misschien wel bijzonder mooi. Nu eerst het nieuws met Job Boot.